11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. COA-directeur Al Bayrak mag binnenkort weer aan het werk. Het gerechtshof in Den Haag heeft in hoger beroep... haar non-actiefstelling opgeheven. Het COA moet Al Bayrak haar werkzaamheden na 1 maart weer laten hervatten. Op die manier is er een overgangsperiode... waarin zaken afgesproken kunnen worden.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 Het gerechtshof zegt dat de Raad van Toezicht uit het oog is verloren... dat Al-Bayrak alleen op non-actief werd gesteld voor het gedeelte van het onderzoek... waarin het gaat om haar persoon en functioneren. U hoort de persrechter. Omdat dat onderzoek nu zoveel breder is... die non-actiefstelling niet langer gerechtvaardigd, omdat dat heel veel schade toebrengt aan, aan haar belangen. En het hof ziet niet in dat haar functioneren in de weg staat... aan de verdere uitvoering van dat onderzoek. Drie uitvaartorganisaties stappen naar de Raad voor de Journalistiek... met een klacht tegen het VARA-programma Rambam. De bedrijven Dela, Monuta en Jarden zeggen dat ze onder valse voorwenselen... naar een sterfgeval zijn gelokt. Ze kregen nooit een lichaam te zien, maar er werd wel om een offerte gevraagd. De uitvaartorganisaties vertrouwden de zaak niet... en ze kwamen erachter dat de rouwende nabestaanden... twee programmamakers van Rambam waren. Ze krijgen van de uitvaartorganisatie een factuur voor de gemaakte kosten... De aflevering van het VARA-programma moet eind deze maand worden uitgezonden. De burgemeester van Uithoorn is blij met het kabinetsbesluit om kat te verbieden. Somaliërs komen bijna dagelijks naar een industriegebied in Uithoorn om kat te verhandelen. De drugs komen binnen via Schiphol en worden dan verhandeld in het nabijgelegen Uithoorn. Burgemeester Oudhoorn hoopt dat een verbod ertoe leidt... dat de drugs al op Schiphol worden onderschept. Ze is blij met het besluit. Wij hebben heel veel overlast van de kathandel...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 Op een weg tussen Tirol en Vooralberg heeft een helikopter de sneeuw van zo'n twintig topzware bomen geblazen. En die bomen dreigen nu om te vallen. Het lawinegevaar in Oostenrijk is wel iets afgenomen. De lawinewaarschuwingsdienst heeft het alarmniveau met één stap verlaagd. Dan het weer nog bewolking, maar ook zon. Het wordt 9 graden, vanavond af en toe wat regen of motregen. En morgen veel bewolking en ongeveer 9 graden.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 Kijk op gedragscode schoonmaakbranche.nl. OSB. Samen voor een schone zaak. Uw jaaropgave van uw AOW-pensioenprinten log in op mijnsvb.nl. Vara, Radio 1, de gids.fm met Felix Meurders. Goedemorgen. Privacy, het kan u weinig schelen, blijkt het onderzoek. Althans, minder dan de inwoners van de landen om ons heen. Maar dat verandert wellicht als u vandaag, morgen en overmorgen... in het programma blijft luisteren. We gaan namelijk na op welke plekken er allemaal informatie over u verzameld wordt... en wat er met die informatie gebeurt. Later dit uur het begin van een korte en niets verhullende serie over privacy. En de rest van de duur besteden we aan zaken die u wel degelijk kunnen interesseren. Bijvoorbeeld 50 cent betalen voor de gang naar het toilet. In een snel tempo ontstaan overal toiletwinkels. To-de-loo, heten ze. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Je kan er niet alleen je behoefte doen, maar je kunt er ook van alles kopen. laiers, tampons, mineraalwater bijvoorbeeld, genaamd to-de-loo. Moet niet veel gekker worden. En whisky. De meeste mensen kunnen wel een merk of twee noemen... maar niemand weet er zoveel van als Michel Kappen van de World Whisky Index... Hij weet namelijk alles van beleggen in whisky. Een nieuwe trend, zometeen een gesprek erover voor de fijnproevers. And yes, Big Brother is also watching me. Surf naar degids.fm Honderdduizenden mensen zullen er na de jaarwisseling weer hoopvol mee zijn begonnen... nicotinepleisters om van het roken af te komen. Maar is die hoop terecht? Uit onderzoek van de Harvard School of Public Health blijkt dat het resultaat tegenvalt... Op korte termijn vergroten nicotinepleisters de kans op succes. Maar op langere termijn vallen de stoppers net zo hard door de mand. Of harder. Terug. Aan de telefoon is Lies van Gennep van de anti-rookstichting Stivoro. Mevrouw van Gennep, goedemorgen. Goedemorgen. Die pleisters worden ook aangeprezen op uw site. Dat kan er langzamerhand vanaf dus. Nou... Onderzoek wat is gedaan toont eigenlijk niet aan, is ook niet bedoeld om te onderzoeken of nicotinepleizers werken of niet. Het kijkt op populatieniveau hoe hardnekkig tabaksverslaving is en wat je daar het beste aan kan doen. En wat het onderzoek zegt is van ja, nicotinepleizers op zichzelf euh, hebben heel weinig effect. En dat wisten we ook uit eerder onderzoek. Dat weet u. Ja, dat weten we inderdaad. Wanneer altijd, hebben nicotinepleizers dan wel effect? Die hebben eigenlijk alleen effect als je begint met gedragsmatige ondersteuning. Gedragsmatige ondersteuning is het allerbelangrijkste bij uh, de behandeling van tabaks. En dat, houdt in? Dat, dat houdt in dat je via een coach... En dat kan in een groep of individueel of telefonisch... dat je begeleid wordt in een stopproces... Dat je door de moeilijke momenten wordt geholpen... dat je wordt gewaarschuwd waar je voor moet opletten... waar je je verleidingen moet ontlopen. En, en waarom zijn die nicotinepleisters dan op uw site te koop... zonder die waarschuwing? van let wel, je moet er wel een cursus bij doen. Nou, uw medewerker heeft mij daar inderdaad op gewezen. Op heel veel plekken staat steeds dat gedragsmatige ondersteuning... het allerbelangrijkste is en dat je daarbij kunt kiezen... als je meer dan 10 sigaretten gebruikt... om ook nicotinepleisters te gebruiken. En er is inderdaad één plek die, die, waar het niet staat. En ik heb gelijk opdracht gegeven om het daaraan toe te voegen. Dus er, er is echt... Zo dat de gedragsmatige ondersteuning het allerbelangrijkste is... ...de nicotinepleisters op zichzelf eigenlijk weggegooid geld zijn. Moet de aanpak van het terugvallen niet totaal anders... Ik lees ook een hoogleraar die zich hiermee bezighoudt... en die zegt, ja, we moeten dus langzamerhand het wat rustiger aan gaan doen... met het stoppen met roken. Nou, wat hij eigenlijk zegt, is realiseer je dat als je 20, 30, 40 jaar hebt gerookt... en misschien wel 20 sigaretten per dag... dat het niet zo makkelijk is om eventjes van de sigaret af te komen... ook al wil je het heel graag. Nou, wat, dat, dat, dat onderschrijf ik ook helemaal. We weten ook uit onderzoek dat het heel vaak niet in één keer lukt. Dan zegt hij ook, van ja, na nou één keer als het niet lukt... geef het dan niet gelijk op, van nou, ik kan dat kennelijk niet... maar dan moet je blijven proberen en moet... Realiseren dat het stoppen met roken eigenlijk ook iets van een leerproces is waar je steeds beter in wordt en uiteindelijk in gaat slagen. En daar ben ik het helemaal mee eens. En wat dat betreft vind ik het ook ontzettend jammer dat de stop met roken programma's. Dat is juist zeg maar die ja, programmatische aanpak met gedragsmatige ondersteuning en eventueel nicotinevervangers als dat aan de orde is. Dat dat nu juist uit het pakket is gegaan. Wat je nu ziet, inderdaad, vrees ik, is dat heel veel mensen alleen maar die nicotinevervangers gaan, gaan zoeken. Ja, en dan is het eigenlijk gewoon weggegooid geld. En ze zijn een vervelende en teleurstelling rijken... dat het namelijk niet is gelukt om te stoppen met roken. Ja, maar dat is pas ingevoerd in de basisverzekering in 2011. Dus ja. we zijn er pas een jaar mee bezig. Ja, we hebben het een jaar gedaan. Het was een geweldig succes. We hebben nog nooit zo weinig rokers in Nederland gehad. De, de, de daling van het aantal rokers is eigenlijk ongeëvenaard. Dus we weten ook dat het werkt. We weten met name dat die programmatische aanpak werkt. Dat is echt uh, een, een geweldig succes... Uh, wat we niet eerder hebben gehad in uh, tabaksopmoediging. Ja, het is onbegrijpelijk dat dan juist die programmatische aanpak... even uit wordt gegooid en mensen nu weer uit hun eigen... Zak um, ja, zonder die grasmatige ondersteuning via nicotinevervangers proberen te stoppen. En we weten dat de kans dat dat lukt bijna een heel is. En hoe zit het met de nicotinepleisters? Worden die nog vergoed? Nee, die worden niet meer vergoed. Dat is juist wat, wat vorig jaar was: is dat. Ze werden vergoed, maar alleen als je dat in combinatie deed met gedragsmatige ondersteuning... en daardoor gingen heel veel mensen die gedragsmatige ondersteuning zoeken... en zijn ook echt ook, uh, erin geslaagd om te stoppen met roken. En nu die combinatie eruit is gehaald... Ja, dan zoeken mensen bij de drogisten, de nicotinevervangers... Ja, de gedragsmatige ondersteuning, die laten we dan maar zitten. En ja, Dat, dat is gewoon ontzettend zonde. Wat, wat mensen ook niet weten is dat die gedragsmatige ondersteuning... gewoon nog wel vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Maar de, dat andere kan nog wel vergoed worden... als je een aanvullende verzekering afsluit natuurlijk. Ja, want er zijn heel weinig verzekeraars die dat ook echt doen, maar ook daar geldt van ja, het is de koppeling, hè? Het is de koppeling die zo ontzettend belangrijk is. Echt alleen maar nicotinevervangers gebruiken is uh, kost kan best een hoop geld kosten en en de kans dat het lukt is niet beter dan wanneer je zeg maar een pleister zonder nicotine zou plakken. Mm -hmm. Dus het is, ik vind, ik gun mensen de beste kansen om te stoppen, doordat we willen heel graag mensen helpen naar een rookvrije toekomst en. Dan willen we heel graag dat mensen de dingen gebruiken en investeren in, in middelen die werken. En niet in middelen die niet werken, niet op de manier zoals ze worden gebruikt. Maar wat wordt er nu nog wel vergoed? vanaf begin dit jaar? Nou, de gedragsmatige ondersteuning, dat, dat geldt zowel voor zeg maar, het, het, het korte advies van de huisarts, maar ook de wat intensievere methoden. Die, uh, die zijn gewoon onderdeel van de basisverzekering. En daar is heel nou, lang volgens ontwaardig. onze informatie helemaal niet. Ja, nou, ik kan me dat heel goed voorstellen, want daar is uh, heel ongelukkig over gecommuniceerd. En pas uh, de laatste week van het jaar, de laatste week van 2011, ik geloof dat het 8 december is, uh, heeft de NZA pas een beleidsregel daaromtrend op zijn website geplaatst. Dus het is ontzettend laat bekend geworden, verzekeraars ze hebben het allemaal nog niet beschreven in afwachting van die beleidsregelen. Ik het net zeggen, maar... want bij ORA en Zilverkruis staat het echt totaal niet, niet meer vermeld. Ze zeggen, ja. we stoppen ermee. Ja, nou, dat, dat is echt dus onjuist. En ja, we zijn dus nu aan het praten van hoe kunnen we... De, nou, de verzekeraars, die weten inmiddels wel dat het gewoon in de verzekerde zorg zit en dat... Het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 goed vanuit je verzekering. Dus dan schelt het alleen nog maar de kosten van de pleisters. Dat lijkt ja. me geen probleem meer. Nou ja, als je stopt met roken, als het echt lukt, dan bespaar je zoveel geld dat je die wel kunt betalen. Ja. Dank u wel. Lies van Gennep van Stivo. Graag gedaan. De het was zo makkelijk hier, hè? De mensen kwamen hier alleen maar binnen als ze moesten. Maar niemand hield van die bleekgeur. Ja, hallo, het is hier geen bibliotheek. Sinds ik die nieuwe Glorix bleek met geur ben gaan gebruiken... klaar is er dus helemaal niemand meer. Ze zeggen allemaal, uh, heb je nieuwe parfum, Sophie? De hygiëne van Glorix. Nu ook met een lekkere geur. Een oude reclame voor een schoonmaakmiddel... waarin een toiletjevrouw zo rijk is geworden... dat ze na haar werk in een snelle auto... Vertrekt van toiletjevrouw tot miljonair. Waarom staat dit filmpje op de site? Vraag ik aan verslaggever Jan Peels. Jan, goedemorgen. Ja, ja goedemorgen. Ja, ik moest eraan denken toen ik bezig was met een nieuw bakken WC Multinational to de Loe. To de loe, dag. To the loe, ja, dat zou je zeggen. To de loe. Maar als je het anders vertaalt, dan is het weer uh, ja, een simpele manier om te zeggen naar de WC. To de loo in het Engels. hè. En het begon met een WC-winkel aan de Kalverstraat... waar je allerlei wc-attributen kon kopen. Een idee van uh, Erik Treuniet en uh, Alma Hols. Nog een jaar later hebben ze vestiging in tal van Europese steden. En bovendien werd er vorige week een uh, contract getekend dat ze ook bij 52 grote benzinestations van Shell het uh, toilet. Uh, gaan runnen. Ja, nou, dus op weg een beetje naar dat miljonairschap wat je nou gezet, hè, net uh, zag, hè, via de wc. Ja. Nou uh, ben je natuurlijk ook veel onderweg. En uh, ben je dus op zijn wc langs de snelweg uh, geweest? Jazeker Jan. En er zijn grote ja. verschillen. Er zijn er ook al met uh, toiletdames moet ik, uh, moet ik vertellen. Ja, ik was langs uh, de A12 uh, en daar moest ik 50 cent betalen. Dat vond ik heel prettig, want het was heel erg schoon. En er zijn er ook veel ja. centenvies om aan te pakken. Precies, er is nogal een wisselend uh, uh, ja, begrip van, uh, van schoonheid bij die wc's. Ja, op weg naar het hoofdkwartier van die verse wc-gigant... heb ik eerst eens even wat ervaringsdeskundigen aan het woord gelaten langs de A2... over hun ervaringen op die wc's langs de snelweg. Nou, over het algemeen wel goed. Alleen uh, vaak smerig. Wat heeft ja. u al eens aangetroffen, de wc? Nou, van alles. Dat zal ik maar niet zeggen wat ik allemaal aangetroffen heb. En... Dat dat dan zo is... Nou, dat vind ik dan wel dat mensen erg smerig zijn. Hè? Want je, je vraagt je eigenlijk af hoe krijgen ze het voor elkaar. De kleinere tankstationnetjes, soms, uh, daar kan het wel eens tegenvallen, ja. De toiletten zijn vies? De toiletten, ja, zijn vies. En je moet een sleutel halen en dan zijn ze eigenlijk nog niet verzorgd. Ja, in België is het zo, in Nederland heb ik het ook wel gezien... dat uh, er uh, documenten tegen de muur hangen... waarop staat dat elk uur dat en dat en dat, en dat gedaan is... Ja. En helpt het? Blijkbaar helpt het niet. <laughs> Zou u ervoor willen betalen wanneer het wel schoon werd? Ja, absoluut. Ja, ik betaal liever 50 cent om mijn moeite te dan uh, niks te moeten nee, nee. geven op een uh, laten. Nee, ja, de toiletten zijn over het algemeen smerig, maar hier zijn ze heel goed. We ja. staan nu langs de A2? Ja, hier bij de A2. Van, hier worden ze netjes schoongehouden? Ja, klopt. Ja. Maar dat is ook wel eens anders? Dat is heel anders op sommige plekken, ja. Nee, dat is geen pretje om daar even te bivoukeren als noodgedwongen stop. Nee, hier? Prima. Ik, ik ben muzikus dus voor mijn beroep rijk het hele land, hoor. En ja, ik kan niet zeggen, oh, bij de Texaco zijn ze vies en bij de Shell zijn ze goed. Maar ja, ondertussen, je bent veel onderweg, je moet af en toe. Ja, natuurlijk. Ik moet vrij vaak. Daar ben ik een vrouw voor, tenslotte. Heeft u er geld voor over om even van het toilet gebruik te maken? Ja, absoluut. Ja? Een schone wc, daar wil ik wel voor betalen. Ja. Ja, het hoofdkantoor van uh, het wc-imperium is in de Kalverstraat in Amsterdam. Uh, het is snel gegaan, want binnen een jaar zo'n grote opdracht voor Shell, Erik Treuren niet. Want het begon hier in een winkeltje aan de Kalverstraat waar mensen konden plassen. Nou, simpel kan het niet. Nee, het is een heel simpel idee natuurlijk eigenlijk. Dat je gewoon goed naar de wc moet kunnen op drukke plekken waar heel veel mensen zijn. En dat hebben Almar en ik eh, ja, eigenlijk gewoon goed neergezet, denk ik nu. Want mensen komen hier binnen, betalen 50 cent om naar de wc te kunnen en dat is het. Klopt, ja, Je betaalt 50 cent om naar de wc te kunnen en vervolgens krijg je weer een kortingsbonnetje. En dat kortingsbonnetje geeft weer korting op de artikelen die we verkopen. En zo gaat het straks ook op die uh, benzinestations gebeuren? Ja, klopt. Op de benzinestations uh, geldt hetzelfde systeem. Dan krijg je ook weer 50 Je betaalt 50 cent. Je krijgt een kortingsbonnetje van 50 cent en daarmee krijg je korting op alle artikelen in, uh, in de shop. Ja, nou is het een van de eerste levensbehoeften. We hebben het net al gehoord. Mensen verwachten dan ook wel wat. Hè? Want de wc's langs de snelweg staan nou niet als heel erg fijn uh, bekend. Maar dat gaat dan echt veranderen. Ja, dat proberen we natuurlijk wel. We proberen ervoor te zorgen dat de mensen echt een schone ervaring gaan krijgen samen met en, ja, Door ervoor te zorgen dat je eigenlijk continu iemand aanwezig hebt die voor de schoonmaak zorgt. Ja, dat is nu ook al, want ik ben een paar keer gestopt onderweg hier naartoe. Daar zat elke keer een meneer of mevrouw met een schoteltje. Nou, ja, dat, dat is ook zo. Alleen ik denk dat het schoteltje nou precies het, het verschil is tussen datgene wat wij doen en, uh, en het schoteltje. Zeg maar. Bij ons betaal je bij een automaat en is dus de persoon die daar aanwezig is ook altijd in staat om bezig te zijn met het schoonmaken. Want je gaat door een kennen en daar komt het bonnetje voor de korting uit... en degene is dan de hele tijd aan het poetsen. Ja, klopt. Het is een eerste levensbehoefte, dat is gezegd. En het spreidt zich helemaal uit. Want uh, in verre buitenlanden ook al dit idee. Ja, klopt. We zitten inmiddels in Polen. We zitten in uh, Spanje zo meteen, waar we nu aan het verbouwen zijn. We zitten in België. We gaan in Tsjechië open. We gaan in Israël open. We gaan in Duitsland open. Dus we gaan eigenlijk in allerlei landen. gaan de loe zo meteen terugkomen. Van toilet, juffrouw tot miljonair. Het is mogelijk. Dat zou kunnen, maar dat is nu natuurlijk nog niet zo helemaal. Nee, want ik, als ik hier zie, de Kalverstraat is natuurlijk een AAA-locatie, Peperduur met die 50 cent dat iemand hier even kon plassen. Daar red je het natuurlijk niet mee. Nee, daar red je het ook niet mee, maar daar gaat dit ook niet echt om. Kijk, dit is een winkel waarmee we ons concept neerzetten. Dit, dit is eigenlijk een, ja, een flagship store. Het hoofdkantoor, en, de, en, het paradepaardje Precies, het paradepaardje. En, en hier laten we zien wat we kunnen. En in andere omgevingen waar, we, ja, waar ook heel veel mensen komen... waar je eigenlijk met minder huur te maken hebt... daar kun je, kun je geld verdienen als het goed is natuurlijk. En noemen nu al heel veel uh, plaatsen en uh, verre bestemmingen. Dat is inderdaad waar je s'nachts van ligt te dromen, om als het ware inderdaad dat wereldimperium op te zetten rondom die wc? Ja, wij geloven er wel echt in dat, nou, We geloven eigenlijk met name ook in dat het merk doedeloe over de hele wereld terug kan komen. Dus, dus uh, in ons concept, met ons merk eraan gekoppeld, uh, er, er is eigenlijk helemaal geen merk rondom naar de wc toe gaan. En dat was het tenminste niet. En wij denken dat de eerste merk te kunnen worden. En waarom niet over de hele wereld? Ja, nou, de McDonald's van de wc, dat is het idee. Ja, waar, ja waarom niet? ontstaan eigenlijk toen ik met mijn vrouw en kinderen aan het winkelen was in Brugge... en eigenlijk al een aantal keer op zoek was naar een wc. En ja, op een gegeven moment uh, toen bedacht van... Nou, je zou eigenlijk gewoon een wc-winkel moeten beginnen. Zo simpel? Zo simpel. We begonnen bij die benzinestations. Wanneer zijn die allemaal zover? Nou, we hebben nu de eerste dus geopend. En we hebben een in Arnhem, hè? In Arnhem, inderdaad. We hebben een uitrolplanning gemaakt samen met Shell... die er eigenlijk voor zorgt dat er uh, eind juli uh, tussen de 40 en 45 open zullen zijn. En dan uh, tot en met eind november zullen alle 52 stations waar, waar Toedeloos gaat komen uh, ja, ingevuld zijn. En dat is nog maar het begin, want ja, er zijn natuurlijk nog veel meer uh, beziende stations. Zeker, zeker. Nou, we hebben met Shell ook de, besproken dat Toedeloos terug gaat komen in België, Luxemburg en Frankrijk ook. Dus, dus we gaan dat inderdaad in andere landen ook doen. Erik Treuniet. En Jan Peels sprak hem bij Toedaloo in Amsterdam. Binnenkort dus ook langs de snelweg bij u in de buurt en tot ver in het buitenland. De op 21 december werd onder begeleiding van security... en met grote voorzichtigheid de duurste fles whisky... die Schiphol ooit in de collectie heeft gehad... naar de Finest Spirits and Cigars winkel in Lounge 3 gebracht. Een bijzondere fles dus, met diamant. Prijs 250.000 euro, exclusief BTW. Omgerekend zo'n 17.000 euro per slok. 17.000 euro per slok. Dan vraag je je af wie zoiets koopt. Ongetwijfeld een rijke excentriekeling. Feit is dat met whisky geld te verdienen valt. En dat bedoel ik met whisky als beleggingsobject. Michel Kappen weet er alles van. Hij is de oprichter en directeur van de World Whisky Index. Dat is bedrijf dat deze maand zijn tiende verjaardag viert. Goedemorgen, meneer Kappen. Goedemorgen. Beleggen in een alcoholisch drankje. Waarom zou dat in deze tijden van wankele beurzen lucratief zijn? Nou, Omdat het al uh, sinds het op de markt uh, is gekomen... en dan praten we sinds de jaren 70... Uh, zien we dat single malt whisky uh, continu in waarde stijgt. En dat heeft te maken omdat er niet zoveel van is. En we zien ook eh, tegenwoordig dat er steeds meer vraag naar komt... naar deze exclusieve drank. En dat de voorraden daarop afnemen. En dan krijg je een prijsstijging. En betaal ik dan ook meer in de winkel voor een single malt? Eh, nou, dat hoeft niet... Want je kan ook single malts kopen van 25 uh, of rond de 30 euro. Dan heb je een pracht, prachtig product. Maar zoek je iets zeldzames of wat, wat bijzonderder van smaak is... Dan, dan gaat die waarde stijgen. En daar is steeds meer behoefte aan. Er is steeds meer behoefte aan, zegt u. Van fijnproefers? Uh, onder andere van fijnproefers, ja. We ja, misschien uh, steeds uh, meer mensen uh, single malt whisky drinken... in de afgelopen tien jaar in Nederland. Dus daar, daar uh, zit een, een stijgende behoefte in. Maar in hoe komt nou terug. iemand op het idee om in whisky te gaan investeren... en niet bijvoorbeeld in cognac? Nou, uh, je zou ook in cognac uh, kunnen investeren. Alleen, ik vind de whiskymarkt vele malen interessanter. En dat heeft te maken uh, met de diversiteit van dit, uh, van dit product... Uh, cognac is maar een heel klein onderdeeltje van, uh, in, in Frankrijk. En er zijn niet zoveel cognacsoorten. En bij uh, whisky, en met name Schotse single malt whisky, heb je een enorme diversiteit aan mogelijkheid. Waar uh, komt die maltgeving. diversiteit vandaan? Van het water? Uh, waarmee ze dat aanlengen? Uh, nou, het is, het is eigenlijk uh, bij single malt whisky nog wel een beetje een, een fenomeen. Uh, en een beetje ook nog een mysterie. Hoe smaken zich ontwikkelen. Uh, om, om even een gradatie aan te geven. Uh, alle single malt whiskies uh, op deze wereld die, uh, hebben een smakenspectrum gevormd die twee keer zo groot is als alle rode en witte wijnen bij elkaar. Om even aan te geven hoe bijzonder dit product is. Het smaakt dus eigenlijk nergens naar, nou, of overal naar. Nou. Het smaakt eigenlijk overal naar. Ja. Ja, je kan het zo gek niet bedenken. Ja, tropisch fruit en uh, chocola. Teel, U zegt tropisch fruit en chocola, maar ja. uh, soms proef je er ook heel asfaltvegen in. Uh, Asfalt, uh, pleisters, jodium. Uh, uh, of dat je bij de tandarts uh, binnenloopt. Ja, ook ook dit, soort, uh, dit soort smaken komen in whisky naar boven. Mensen maar vinden al... dat lekker. Er zijn uh, toch best wel veel mensen die dat heel erg lekker vinden. Ja. En hoe werkt dat beleggen nou? Is dat gewoon een kwestie van zeldzame flessen opkopen en weer doorverkopen aan rijke stinkhats die niet weten wat ze met een poen moeten doen? Patje PS zou uh, Prem zeggen. <laughs> nou ja, ja, dat zou hij uh, misschien zeggen. Maar uh, nee, in uh, tegendeel. Uh, we zijn een Nederlands bedrijf. We zijn hoofdzakelijk gefocust op de Nederlandse markt. Nou dat snap ik, maar hoe doe je dat? En uh, hoe, je, hoe, je, hoe je investeert in whisky. Nou, je, je, je koopt uh, flessen uh, of vaten en dan neem je een positie in. Die laat die ik bij mijn thuisbezorgde van Gendeloos? Dat uh, bestaat er niet meer, maar dat uh, maakt uh, niet Ja, maar goed, je kan ze thuis laten bezorgen... maar het is ook mogelijk om ze bij ons uh, in, in opslag te geven. En dan staat er een nummertje op, die is van Meures. Ja. ja, dat klopt. Ja. En wat, wat betaal ja. ik voor zijn fles? Ja, dat, dat verschil, dat legt me net aan uh, uh, wat je voor whisky zoekt. Hè, van een gesloten distillerij of van een bekend merk... zoals McKellen of Dalmoor, die op, op dit moment uh, veelal in de media uh, terechtkomen. W wil je in oude vaten uh, uh, investeren omdat die... Uh, en niet meer zijn, of steeds schaarser worden. Hoe vaten, dat zijn in... dan de vaten die al in 1930 zijn geproduceerd? of zo? Althans, ja. de whisky die erin zit? Ja, ja uh, bijvoorbeeld. Dat is wel al heel oud. Maar we zien bijvoorbeeld op de Schotse whiskymarkt... dat al vaten voor 1965 heel moeilijk verkrijgbaar zijn. Nou, er zijn allemaal tekenen aan de wand. Uh, op het moment dat je ziet en daar nog geen, geen, geen zeldzaamheidswaarde in, in is opgenomen... dan nemen we een positie in, in dit soort producten. Maar zit er nog genoeg alcohol in dan? Want dat verdampt allemaal tussen die regels die in dat hout zitten. Ja, ab absoluut. Het, het verdampt. En daar moet je ook goede controle over houden. Dus op het moment dat je dat goed beheert... en, en de, de smaak die ontwikkelt zich nog steeds goed na al die jaren... Ja, dan heb je een steeds schaarser en, en bijzonderder producten. En die klanten eh, die daarin investeren... Dat, dat zijn dus allemaal verwoede whiskyliefhebbers? Nee, in tegendeel. Oh. Um, um, investeren in whisky um, uh, heeft een ander aspect. Dat zijn mensen die willen hun geld laten renderen. Dus die moeten het niet opdrinken. Die willen het, een positie innemen, laten het liggen... en na een aantal jaar, gemiddeld na een jaar of zeven... verkopen ze het door omdat het product schaars is geworden en men bereid is om er meer voor te betalen. Ja, dat is echt een beleggingstem, je positie innemen. Ik heb een positie ja. hierin genomen. En iedereen <laughs> kan bij u aankloppen. Is er bijvoorbeeld een, een, een minimaal investeringsbedrag? Ja, er is een, uh, er is een minimaal investeringsbedrag. Op, op onze website staat dat er, dat er 5000 euro geïnvesteerd moet worden. En dat komt ook omdat wij een aantal maanden bezig kunnen zijn... om een whiskyportefeuille te vormen. We moeten flessen zoeken. Soms hebben we die gewoon niet meer in voorraad. Moeten we ze uit andere landen vandaan halen. En wat halen. heb ik dan voor die 5000 euro? Heb ik dan één fles of heb ik tien flessen? Nou, dat, daar heeft de, de, de klant ook een keuze in. Dat, dat vertellen we. Je kan flessen van, van 50 euro investeren. Maar je kan ook in één fles van 5000 euro investeren. Maar het is niet zo dat ik gewoon naar de winkel ga. Ik koop dat tien flessen ter waarde van 5000 euro. Nee, iets meer dan. En ik zeg, alsjeblieft... Uh, veel plezier ermee. Nee, nee, nee, je moet het een beetje zo zien. Uh, waar een slijter uh, stopt met leven, daar beginnen wij met kijken. Uh, en dat houdt in dat we toch in de zeldzaamheidswaarde zoeken. Uh, want daar zijn uh, mensen uh, bereid om veel meer voor te betalen. En met name Russen, Chinezen uh, en in, in, in Zuid-Amerika... Uh, zien we dat er gretig aftrek plaatsvindt uh, van hele exclusieve whiskies. Dat zijn natuurlijk nieuwe markten die open zijn gegaan bij de whisky. Ja, ja daar is toch een beetje het geld uh, uh, naartoe gestroomd. Uh, en waar het ook geconsumeerd wordt. En Dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel van, van, van ons verhaal. Dus die fles blijft niet dat... alleen liggen... maar na verloop van tijd is er een Chinees die zo gek is... om er 50.000 euro voor te gaan betalen en dan heb ze keef. Ja, en dan gaat er ook nog ons heen. Ja, want ze willen het daar lekker zoet ja. hebben. Uh, ja, nou, ze kunnen ze zo goed tegen alcohol... Uh, ze hebben dus, zelf dus... ook whisky daar, hè? Die... Uh, Ze maken zelf... Uh, in Japan maakt men uh, whisky. Uh, in, in China niet, voor zover wij weten. Of het, het mag in ieder geval... Uh, het is niet, niet goed van kwaliteit. Maar als je wereldwijd kijkt... is er maar één land wat, wat, wat goede whisky maakt. En dat, is toch, uh, dat zijn toch de schotten. En de Ieren? De uh, Ieren uh, ook. Uh, daar is het uiteindelijk uh, ontdekt, uh, uh, de whisky. Maar de Schotten die zijn toch wel herenmeester op dit gebied. Nou zie ik op de website dat het rendement 32,7 is. Nou, Het lijkt me dat het storm loopt. Of zit er nog een addertje onder het gas? Praat ik hier met René van den Berg, CS. Nee, nee, nee, dat, uh, <laughs> nee, dat uh, absoluut niet. Uh, 32,7 wat vermeld wordt op de website, dat is het rendement wat wij hebben behaald, gemiddeld hebben behaald bij de verkochte flessen voor onze klanten tussen aan en verkoop. Dus dat kan in een jaar geweest zijn, maar dat kan ook in, in vier, vijf jaar geweest zijn. Dus dat uh, uh, rendement, dat is geen jaarrendement. Nee. En uh, wat voor addertjes zitten onder het gras? misschien wel belangrijk, is dat de verhandelbaarheid niet dagelijks is. Dus het kan best wel zijn dat je jaren moet wachten... voordat je je product kan verkopen. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Die fles van 250.000 euro, kende u die? Ja, die kende ik. Daar begon ik mee, hè? Ja, die kende ik. Ik ben in Schotland geweest bij het bedrijf van White McKay... waar de Dolmour van is... En ik heb gesproken met, met Masterblender, met Patterson. Uh, en ze wilden heel graag hun duurste flessen op de World Whiskey Index aanbieden. Maar toen ik hoorde wat voor prijzen ze ervoor vroegen... Uh, toen ben ik eigenlijk toch voorzichtiger geworden... om dit soort bedragen aan mijn klanten te gaan vragen. Of in ieder geval hiermee te koop te gaan lopen. Want dat is te gek. Ja, dit is buitensporig uh, hoog. Uh, maar... Er zijn ook genoeg gekken op de wereld die het ervoor uitgeven. Uh, dus um, um, ja, als je het heel duidelijk communiceert... en het is ook een hele bijzondere whisky... want de oudste whisky die erin zit is uit 1868. Ja, en dat is vind die nog je zelf nog drinken. Uit 1868, als je die fles opentrikt, trekt. Um, je een bocht, toch? Nou, je zal die, voor die 250.000 euro proef je het er niet aan af. Um, maar... Het is de, de zeldzaamheidswaarde die met name in dit bedrag zit. En natuurlijk ook de diamanten dop. Het is maar één fles ja. ter wereld. Dus er is natuurlijk heel veel werk van gemaakt. Er is heel veel aandacht aan besteed. Ja, dat gaat allemaal in die whisky zitten. Dan heb ik nog een fles bushmeal uh, thuis staan. Is die nog wat waard? Nee, die is niks waard. Gewoon lekker opdrinken. En dan hebben jullie voor hoeveel miljoenen flessen in beheer? Zes miljoen. Goeiedag, zeg. Ja. En de duurste fles, wat moet die kosten? Nou, de duurste fles is op dit moment 55.000 euro. En daar uh, zijn er 24 van uitgebracht uh, in 1970. En we hebben er twee uh, op de World Whisky uh, Index staan. En uh, ben met een investeerder naar Schotland gegaan om die twee oudste flessen... want eigenlijk zijn deze uh, de oudste flessen verkrijgbaar in de markt, 1919. Uh, op te halen bij de distilleerden wij zelf. Ja, en, en zo gaan wij dus met onze klanten... Maar daar aan. heeft dus iemand 55.000 euro in geïnvesteerd? Uh, nee, de vraagprijs is 55.000 euro. En Deze investeerder heeft... heeft er minder voor betaald. Hoeveel ongeveer? Ja, dat vertellen we niet. Ja Maar 10.000? Nee, vertellen we niet. Minder dan 10 of meer dan 10? Dat kan toch wel gezegd worden? Nee, vertellen we niet. Dat, uh, dat, dat is uh, gewoon... Uh, uh, dat vertellen we niet. Bedrijfschuim. <laughs> bedrijf ja, nou, bestaat het bedrijf ja. uh, bestaat tien uh, jaar. Zit er nog een beetje groei in? Nou, we bestaan inderdaad, 22 januari bestaan we tien jaar. Uh, en er zit zeker groei in, want op de oude locatie, daar zitten we bomvol. Uh, want er liggen 50.000 flessen in beheer Dus we zijn een nieuw pand aan het bouwen. Het wordt al uh, whisky nox genoemd. Zwaar beveiligd. Uh, en waar we kunnen uitbreiden tot 200.000 flessen. En het is een soort uh, beursgebouw, gaat dat worden. Dus waar uh, je heel duidelijk de koers. van... En daar van ligt dan ook die duizend... fles van 55.000 euro in. Uh, ja, en men kan dat ook nog komen bezichtigen als we open zijn. En die wordt dan wel super zwaar bewaakt natuurlijk. Wat moet die ooit gaan opbrengen? Uh, die gaan we in, negen, in 2019, dat, dat wil ik dan wel verklappen. Uh, dan is die 100 jaar geleden gedistilleerd. En dan gaan we hem aanbieden voor 100.000 euro. En we denken ook, gezien de marktontwikkeling van luxe flessen... dat we dat ervoor gaan vangen. Ja, want de Putten zit echt te denken, ik ga mijn geld investeren in whisky. Ik verwijs graag naar onze website, Jan. Meneer Kapper, hartelijk dank. Graag gedaan. Succes ermee. Tot 12 uur nog. Hoeveel informatie wordt er opgeslagen... over de handel en wandel van verslaggever Bert Molenaar? En moet Rotterdam meebetalen aan de film Het Bombardement? Daarover debat. Na het nieuws met Jan de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. COA-bestuursvoorzitter Noertan al mag binnenkort weer aan de slag. Het gerechtshof in Den Haag heeft bepaald dat ze niet langer op non-actief mag staan. al kwam vorig jaar in opspraak na aanhoudende klachten over haar functioneren en haar beleid. En dat ze op non-actief is gesteld is schadelijk voor haar belangen, zegt het hof. Het onderzoek naar haar functioneren kan doorgaan, zegt het hof ook, ook als ze weer aan het werk is.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 De burgemeester van Uithoorn is blij met het verbod op kat dat het kabinet heeft aangekondigd. Kat is een druk die veel wordt gebruikt door Somaliërs. De blaadjes komen binnen via Schiphol en in Uithoorn is daardoor een levendige handel ontstaan die nu lastig te bestrijden valt, zegt de burgemeester. En in Oostenrijk is in 30 jaar niet zoveel sneeuw gevallen. Een aantal plaatsen is sinds het weekend van de buitenwereld afgesloten. In Lech en Zuurz zijn 12.000 inwoners en toeristen ja, opgesloten. Kunnen geen kant op door die sneeuw. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de met Felix Murders. Privacy bestaat niet meer. Alle mensen die ervoor hebben doorgeleerd, die zijn het daarover eens. Maar het gekke is. Veel burgers zijn hier helemaal niet van op de hoogte of het interesseert ze niet. Ik heb niks te verbergen, hoor je vaak. Langs de grens is er nu een nieuw camerasysteem dat elke auto die langskomt van de voorkant en van de zijkant fotografeert. Aanleiding voor ons om deze week ruim aandacht te besteden aan de privacy. Vandaag onderzoekt verslaggever Bert Molenaar... welke gevoelige informatie over hem bekend is... en hoe die informatie wordt opgeslagen. Morgen, ik doe net de wekker uit, de dag is begonnen. Het is een gewone dag in een gewone stad en ik ben een gewone man. En ik wil u eens een paar ongewone dingen laten horen. Ik zet altijd eerst even mijn mobiele telefoon aan. Er kan nu meteen worden gezien wie ik ben, waar ik ben en waar ik naartoe ga. De kosten voor dit gesprek zijn 45 eurocent per minuut met een maximum van 22 ,50 euro cent. Daarnaast worden er kosten gerekend voor het gebruik van uw mobiele telefoon. Een vraag, ik bel via uw bedrijf. Hoe lang bewaart u mijn belgegevens? Hoe uh, bedoelt u? Dat weet ik niet, want ik ben afdeling verkoop. Wij kunnen niet bij die gegevens. En kunt u mij die afdeling geven die wel bij die gegevens kan? Dan zou u het nummer opnieuw moeten bellen. Uh, wie er verder bij kan, dat weet ik niet. Oké, okay, dan ga ik even opnieuw bellen. Bedankt hoor. Oké, okay, tot ziens. Op dit moment zijn onze medewerkers in gesprek. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te woord te staan. Uh, dan zouden u even contact moeten opnemen met de afdeling mobiel. Ik, heb, uh, ik zou u daar geen antwoord op kunnen geven. Ja, nee, die sturen me weer naar u toe. Een antwoord op deze vraag heb ik helaas niet. U wordt bedankt. Dag. Al onze medewerkers zijn in gesprek. Een ogenblik geduld, alstublieft. Hoe lang bewaart u die informatie? Mag ik u ervoor in de wacht zetten? Ik heb deze vraag nog nooit gehad. Kom ik zo bij het terug. U begrijpt de vraag? Ik begrijp de vraag. U vraagt zich af hoe lang wij informatie bewaren over waar u bent. Uh... Wat bewaart u? Hoe lang bewaart u dat? Wie kan daarbij? Van dat soort dingen. En vindt u het een stomme vraag? Nee, ik vind het helemaal geen zonde vraag, maar uh, ik heb het nog nooit gehad. Dus okay. ik ga even kijken wat ik uh, voor u kan doen in de moment. Bedankt voor het wachten. Als u met uw mobieltje door Nederland loopt, heeft u, zijn er natuurlijk overal zendmasten. En aan de hand van een locatie, drie dichtbijzijnde masten bij het toestel, wordt bepaald op 50 meter nauwkeurig waar die persoon is. Die informatie wordt opgeslagen. Maar de enige die daarbij kan, is de security. En alleen in... Bijzondere gevallen kan daar iemand bij. Prettige dag. U ook, dag. Beneden zit ik op mijn werkkamer de computer aan. Ik ga eerst even mijn mail bekijken. Goed, vier berichten. Mijn provider, dus Access for All, die kan, net zoals elke andere provider, nu precies zien wat ik doe. Dan klik ik via Google even wat sites aan. Google weet nu precies wat ik aan het doen ben. Tot in het kleinste detail. Wat ik nu ook doe, wordt ergens uh, geregistreerd, uh, vastgelegd, bewaard, kan bekeken worden. En het is mij niet helemaal duidelijk wat er bewaard wordt, hoe lang het bewaard wordt... wie er kijkt, wie er mag kijken, dat het niet op straat terecht kan komen. Welkom bij Google Nederland. Als u vragen heeft over onze producten en diensten van nu een 1. Dank u wel voor het benaderen van Google Nederland. Wij voorzien helaas niet in telefonische inlichtingen. aangaande onze producten en diensten. Google is dus telefonisch niet bereikbaar. Nou, een uh, drietal nieuwe berichten: uh, serieuze berichten. En er zitten wat ongewenste berichten tussen. voor uh, seks, zo vroeg op de morgen, uh, gokken en uh, horloges. Nou, voor een deel stuurt men dat mij lukraak toe. Zo kreeg mijn vrouw recent toch een uh, persoonlijke aanbieding voor penisverlenging. Maar internet bouwt ook door mijn bezoek een profiel van mij op. En dan denken ze op een gegeven moment dat het eens interessant zou kunnen zijn... om mij aanbiedingen voor horloges op te sturen. Dus ik word heel precies gemonitord, gevolgd. Zij weten veel, heel veel, zo niet alles van mij. Ik weet niets van de mensen die mij dit toesturen. Ik ga naar beneden, ik zal daar uh, de televisie aan doen. Ik heb digitale televisie van UPC. Er zijn meer providers uh, die dat aanbieden. En je kunt ook vanuit huis uh, met een druk op de knop uh, films bestellen. Het betekent natuurlijk wel dat UPC precies kan zien wat ik doe. Waar kijk ik naar? Hoe lang kijk ik? Wat doe ik? Ik heb een vraag over digitale televisie. Ik heb een permanent verbinding met u. Ja, want dit is natuurlijk gewoon, uh, ja, gewoon televisieverbinding en dat is natuurlijk permanent. Mijn beweging op de televisie, heeft u dan enig idee hoe lang dat bewaard wordt? Uh, daar heb ik geen idee uh, hoe, dat, uh, hoe dat verder werkt. Ik zou eventueel wat kunnen doorverbinden. Graag. Al onze medewerkers zijn op dit moment in gesprek. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u zien hoe lang u dat bewaart, mijn kijkgedrag? Dat blijft er gewoon in staan, ja. Maar wat is uw vraag precies? Of dat kan en of dat gebeurt en hoe lang dat bewaard wordt en wie daarbij kan. Ik heb ook geen idee hoe lang deze gegevens bewaard worden. Dan ja, wil ik u bedanken voor de moeite. Ik neem u mee op een klein tochtje in mijn omgeving Maar eerst nog even het vuilnis buiten zetten. Vlakbij bij ons huis, het is nog geen 10 meter, staat een ondergrondse bak waar we ons huis wel in kunnen gooien. Dat openen we door een kaartje op die bak te leggen. Dan gaat de bak open. Dan doe je je vuilnis erin. Er is ons nooit gezegd dat dat kaartje registreert... wanneer en hoe vaak we vuil in die bak gooien. Die bak registreert dat elektronisch. Je kunt dan zien wie, wanneer, welk vuil brengt. Het is ook een kleine moeite om er een weegschaling aan te brengen. Dan kun je ook zien wie, wanneer, hoeveel vuil brengt. Je kunt er zelfs een hele eenvoudige chemische snuffelaar in hangen, om het zo maar even te noemen. Het is dus dan mogelijk dat de gemeente ziet wie, wanneer, hoeveel en wat voor vuil in die bak gooit. Welkom bij de afdeling dienstverlening. Een ogenblik alstublieft. Wij hebben zo'n ondergrondse vuilnisbak. Ik ken het ja. En ik vroeg me af um, wie die gegevens bewaart en waar en hoe lang en wie daarbij kan. Dat zou ik u niet kunnen zeggen. Dan verbind ik u even door met Spanelanden zelf. Wat die precies uh, registreert, dat weet ik niet. Goedemorgen, Spaanlanden. Goedemorgen. Goedemorgen. Zet ja, u echt een collega die daarover gaat. Moment alsjeblieft. Ik verbind er even door. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij gooien ons vuil in zo'n ondergrondse vuilbak. Ja. En ik vroeg me af wat er met die gegevens gebeurt. Niks. Wij zien zeg, hoe vaak een huishouder een container overdoet, maar wij doen daar niks mee. Maar u registreert dus wanneer mensen er vuil in gooien. Ja, dat klopt. Dat is ons nooit gezegd. Maar, want dan? Waar, waarvoor? Ja, toen wij de pasje kregen, is ons dat niet gezegd. Nee, maar wij doen daar toch niks mee? Nee, maar u zegt dat u kunt zien wanneer ik daar ben. U kunt het op afstand uitlezen. Dat kunnen wij, ja. Dan kunt u dus ook zien wanneer ik daar iets ingooi. Dat kan ik ook zien, ja. En dat is mij nooit verteld. Maar waarom moeten wij dat vertellen dan? Ja, ik snap niet helemaal... Uh, maar waarom voert dat u... Dat het, al... het probleem is eigenlijk. Meneer, heeft u wat gedaan wat niet goed is of zo? vind vindt u heel veel in telefoongesprek. En was het niet eleganter geweest om dat de bewoners te vertellen? Dat u het kunt volgen? Nou. Nou ja, volgens mij uh, is dat geen uh, geheim dat wij dat kunnen volgen. Niemand weet het hoor. Bedankt voor je. Ja hoor, dag. Zo, ik ga naar mijn werk. Eén die nog even op de valreep. In mijn hal uh, staat een meterkast. Daar komen binnenkort uh, slimme meters. Dan kan de energieleverancier uh, zien, gas, licht. Kan zien uh, wanneer ik wat verbruik. Uh, hij kan het ook zien wanneer ik thuis ben. Hij kan het ook zien wanneer ik op vakantie ben. Kortom, ik ben totaal op afstand te monitoren wat ik aan het doen ben. Welkom bij de klantenservice van Nuon. Ik heb een vraag over de slimme meter. Slimme meters? Ja? Hoe slim zijn die? Die kunnen van afstand uitgelezen worden. De standen kunnen op afstand worden uitgelezen. Ja. Ik pak nog even de routeplanner. En dan gaan we rijden. Als ik trouwens de routeplanner aanzet, onthoudt hij tot één detail en heel erg lang waar ik geweest ben. Je kunt dus in een soort uh, geheugen uh, kijken waar iemand gereden heeft. Eerst nog even wat geld uit automaat halen. Weet u misschien waar hier de camera staat? Camera voor de pinautomaat. Ik zou het niet weten. Maar je wordt hier gefilmd, dat weet ik. Nou, nooit gehoord. Nee. Welkom bij de ING. U spreekt met onze spraakcomputer. In de spraakcomputer kunt u inspreken waarvoor u belt. Daarna wordt u doorverbonden met een medewerker. Waarover belt u? Ik wil graag weten wie mij heeft gefilmd bij een pinautomaat. U krijgt nu een medewerker aan de lijn. U, bent ge u heeft gepint bij een automaat en wat is er gebeurd dan? Nou, ik vroeg me af wat er met die beelden gebeurt. Ik ga even na door oh, een moment alstublieft. <tip> Uh, de helemaal volgedraaid en dan wordt hij gewoon al beschreven, dus dat is een, een paar weken. En hoe lang is dat, een paar weken? Dat zei ik net, een paar weken. Nou, dat zal twee of drie weken zijn. Maar dat weet u niet precies? Nou, dat is maar net wanneer de tape vol is, meneer. Dat is wat ik u aangeef en dat heb ik ook van het vrouwelijke doorgekregen. Dus ja, dan moet u dat inderdaad van mij aannemen. Ik vertel u dat. Dan wordt u bedankt. Goed. Ik wens u nog een fijne dag, meneer. U ook. Tot zover het openbare leven van verslaggever Bert Molenaar. Morgen gaat hij in gesprek met een van de belangrijkste wetenschappers... op het gebied van privacy, Corine Prins. Er is een uh, Nederlandse zangeres die, die een uh, Sherry heet. En die heeft een ongelooflijk leuk nummer opgenomen... van Rosemary Clooney uit de jaren 50. Dat heet Common House. En het leuke is, er is een saxofoon te horen van Candy Dulfer.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 And a pomegranate chip. Uit de jaren 50, dit nummer kwam aan in mij-huis toen de buur van hem even spieden tussen een kiertje in de gordijnen. en dan hadden we nog helemaal geen last van onze privacy. Volg de gids.fm en abonneer je op de nieuwsbrief. Ontvang de hoogtepunten iedere werkdag in je mailbox. Surf naar de gids.fm en meld je aan. Wie moet er betalen voor een film? Dat is vandaag onderwerp van debat. Want de makers van de oorlogsfilm Het Bombardement willen dat de gemeente Rotterdam een kwart miljoen meebetaalt aan de kosten. Is dat terecht? De film gaat over het bombardement op Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog en de opnames zouden deze lente moeten beginnen. Maar nu de makers van de gemeente vroegen om een flinke financiële bijdrage is er buitengewoon veel ophef over ontstaan. Anton Molenaar van Leefbaar Rotterdam is boos over een brief... die gestuurd is door de makers. Hij zit in een studio in Rotterdam uiteraard. Goedemorgen, meneer Molenaar. Goedemorgen, meneer Mellerters. De filmmakers die willen dat de gemeente 250.000 euro meebetaalt... aan het tot stand komen van de film. En ze stuurden een brief met dat verzoek. En over die brief bent u kwaad. Waarom? Nou, dat klopt. Het is een, uh, een brief die uh, absoluut niet kan. Uh, wat men uh, feitelijk doet, uh, men wil 250.000 euro... Uh, men beweert dat men financieel wordt bijgestaan uh, in Antwerpen. En uh, als wij dat niet betalen, dan uh, keren ze Rotterdam de rug toe. Maar vervolgens zegt men ook dat Rotterdam kennelijk... een morele verplichting zou hebben naar de nabestaandende slachtoffers. Nou, dat is uh, natuurlijk bij de beesten af om zoiets te stellen in, in zo'n brief. Ik uh, praat met regisseur Aten de Jong. Die zit namelijk in een studio in Amsterdam. Goedemorgen, meneer de Jong. Hallo. Hi. dat zijn nogal zware woorden. Ja, ja, ik vind het een beetje jammer, hoor. want meneer Molenaar... ik heb even zijn stuk gelezen op, het, uh, op de website van Leefbaar uh, Rotterdam. De luisteraars niet, helaas, denk uh, ik. Nee, maar goed, maar daardoor kan ik wel reageren op zijn reactie. En, uh, we, we hebben raar genoeg dezelfde inzet. Want we zijn er voor het welzijn van de Rotterdammer... en van de Nederland in het algemeen. En uh, ja, da, daar, daar maken wij ons hard voor. Dus ik uh, vind het jammer dat hij juist ziet doet alsof wij daar tegen zijn. En zijn woord chantage is natuurlijk heel erg misplaatst. Dat hè? heb ik hem nog niet horen gebruiken nu. Oh ja, maar dat staat wel in zijn, uh, op zijn website, hoor. Er staat dat hij vindt dat wij eigenlijk chantage plegen. En chantage is een mis, misplaatst woord. Uh, omdat chantage... Dat, dan dreig je met het uh, openbaar maken van feiten die nog niet bekend zijn. Nou, wij zijn een heel... Uh, Openbare brief is. Er staat niks geheims in en we verbergen niks. Meneer Molenaar, is u er sta, inderdaad er, sprake van chantage? Er, er staat niks geheims in. Als, als ik het goed begrijp, vindt u dit gewoon een keurige brief uh, richting de gemeenschap van Rotterdam? Ja, ik vind het een uitermate fatsoenlijke brief. Ja. Absoluut. En uh, u, u maakt een paar fouten. Uh, ik ben overigens niet persoonlijk gekwetst, hoor, Want uh, laten we wel zijn, zodra een politicus iets zegt... dan moet je dat altijd niet persoonlijk nemen. Maar dat wil niet zeggen dat ik het helemaal mee eens ben. Ik ben het graag genoeg met een paar punten wel eens, overigens, hoor. Maar uh, ik vind dat dit een uh, fatsoenlijke brief is... En ik vind, u, u, u noemt bijvoorbeeld in uw brief dat wij nu pas met dit verzoek komen. Dat is niet waar, want we zijn al een jaar lang aan het praten met de gemeente. We hebben zelfs op de begroting gestaan voor 500.000 euro. Wist u dat, meneer Molenaar? Dat is helemaal niet waar. Een gemeente die zal nooit in, in een commerciële film investeren. We hebben daar een fonds voor gehad, het Rotterdams ja. Mediafonds. Dat is een aflopende zaak... Uh, de bedoeling daarvan was ja. om de creatieve sector in Rotterdam daar een setje mee in de rug te, te geven. Echter, is nooit goed gecontroleerd. Of die gelden inderdaad aan die creatieve sector. En daar, daar zou die vijf fondsen in kunnen zitten in het Rotterdamse Mediafonds, waar meneer De Jong het over nee, heeft. Nee, wij, wij waren apart. We zijn naar Wethouder Laan zijn we gaan, gaan praten. Ik geloof dat dat in juni of in, misschien april zelfs nog van uh, 2011 was. Die heeft dat is een ons. Dat een half jaar geleden op, dus. Ja, een, een dik half jaar geleden hoor. Het is meer dan een half jaar. Uh, die heeft ons op eigen initiatief op de begroting gezet. Op de voorlopige begroting moet ik erbij zetten. En dat had niks met het Rotterdamse Fonds te maken. Overigens ben ik het wel eens. Met meneer Molenaar, dat er in het verleden wellicht misbruik gemaakt is van die fondsen. Maar ja, dat kan je ons niet verwijten natuurlijk. En bovendien... Meneer Molenaar, het stond gewoon op de begroting, althans de voorlopige begroting, daar wist u niks van. Nou, dit, uh, dat lijkt me heel sterk dat dit begroting staat. Ik ken ook de wethouder Laan en die gaat uh, geen commerciële films investeren. Kijk, u moet zich de vraag stellen uh, of de Rotterdammers mee willen investeren in een film. Ik denk, ik denk het niet. Ik denk Rotterdammers wel naar een, een, een kaartje willen kopen voor een film... En is het misschien niet een veel beter idee als uh, de, de heer de Jong zelf gaat crowdfunden. Als hij 25.000 Rotterdammers bereid vindt om een tientje bij te dragen... dan heeft hij ze 250.000 euro. En heeft hij ook een enorme grote betrokkenheid van de Rotterdammers. Maar is het geen morele verplichting als Rotterdam om mee te betalen aan deze film? Absoluut niet. Ik vind dat echt dat je dat echt niet zo mag stellen... Ja, ik, ik, ik vind dat dus wel, maar... Waarom, uh, meneer de Jong? Nou, ik vind dat de gemeente Rotterdam... Uh, we hebben ook een, een brief gekregen van burgemeester Aboutalem... een tijdje geleden, waar hij overigens geen geld in toezegt, hoor. Dus laat ik dat niet uh, suggereren. Maar hij heeft wel degelijk uh, gezegd dat een van zijn uitgangspunten is... dat de jonge Rotterdammers, zeg maar de uh, Rotterdammers... die ver na de Tweede Wereldoorlog geboren zijn... dienen te weten wat er gebeurd is met hun stad... en waarom deze stad geworden is wat hij nu wordt... met name. Centrum. Dus dan bestaat er een reële verplichting voor de gemeente Rotterdam... Ja. om te investeren ja. in deze film. Ja, en, en onder andere, en wat daar bovendien in meetelt... is van, uh, meneer Molenaar zegt steeds, het is een commerciële film. Dat is ook zo, we hopen dat er heel veel mensen naartoe gaan. Wij zullen er overigens niet veel rijker van worden. Maar uh, het is wel de bedoeling dat er veel mensen naartoe gaan. Maar we bieden Rotterdam, de gemeente, wel degelijk iets terug. We vragen niet om een aalmoes. We, vragen niet om... we zijn geen bedelaars. We willen ze iets teruggeven. We willen ze meer teruggeven dan wat meneer Molenaar... Naar, uh, nu wat geeft spreek? u ze terug? Meneer Dion. Nou, we, onder andere, hè, er zijn verschillende dingen. Hoor, maar we, wat we teruggeven is, ik heb ze bijvoorbeeld aangeboden om de game rechten van de film te krijgen. Dus Weet dat u krijg... dat, meneer Molenaar? Game rechten van de film? Ja, op links staat... van een spelletje wat erbij hoort? Ja, dat staat in de brief overigens hoor. Dus dat zou meneer ja, ik... Molenaar kunnen weten. Dat nee, hele waar. verhaal van die investeringen, uh, dat, dat kennen we al zo lang. En dat dat allemaal terugkomt naar Rotterdam. Dat, dat, dat is gewoon helemaal niet waar. Ik bedoel, wij zijn als overheid niet een investeerder in gamespelletjes. Ik hoop, nou, ik hoop dat u dat een beetje begrijpt. Ja, dat begrijp ik wel. Maar met de gamespelletjes in dit, be, in dit geval bedoel ik van de opzet is... van als je een spel daarvan maakt wat je speciaal richt op de jeugd... dan kan je het spel zo maken dat de opzet... Opbouw van Rotterdam de kern wordt van dat spel. Dus dat niet het vernietigen van Rotterdam uh, de kern is, maar dat de opbouw. Dus het heeft een educatieve functie. En bovendien komt de crew natuurlijk naar Rotterdam toe. Dus er wordt heel wat geconsumeerd, er worden hotels verbleven, neem ik aan. Dat ja, soort dingen allemaal. Ja, wij, wij hebben ons verplicht en uh, om in ieder geval dan minimaal 1 miljoen in Rotterdam te besteden. Dan gaat dat natuurlijk vooral naar het bedrijfsleven. Hè? En ik vind wel, en dat vind ik echt uh, dat meneer Molenaar wel gelijk, gelijk heeft, in het verleden is daar heel vaak een beetje met de pet naar gegooid. Dus en in dit ont... geval heeft de een garantie? Precies, meneer. En waarom ja. zou dat nu uh, gecontroleerd worden? U komt gewoon met een prachtige lijst... met allemaal soort leuke argumentjes, zoals u ja. net noemt. U wil maar één ding, u wil gewoon geld van de gemeente. Ja, tuurlijk, tuurlijk wil ik het geld. Maar ik wil ook iets goeds doen voor de Rotterdammers. En dat wil u ook. Dus daar hebben we wel degelijk een gelijk belang. Maar, meneer Modena, kijk, Rotterdam moet bezuinigen, hè? net als alle andere steden in Nederland. Is dat de reden ook dat u geen geld wil investeren in deze film? Dat zou, dat zou te makkelijk zijn. Uh, er is inderdaad heel veel weinig, heel weinig geld op dit moment. Maar het is ook principieel iets niet wat we zullen doen. En wat de, de overheid uh, ook niet hoort te doen. En ik vind het ook heel vreemd als ik uh, ook in uw brief zie. U zegt zelf kennelijk: Ja, zelf hebben we wel onze morele verantwoordelijkheid uh, uh, genomen. Nou. Ja. Dat, dat kunt u toch ook niet zeggen, meneer Jong? Meneer Jong, u moet u, naar Antwerpen zo te horen, <laughs> Nou, ik vind dat meneer Molenaar dat niet helemaal gelijk is. Ja, ik vind wel dat hij ja, u, gelijk heeft. Hij heeft dat... wel gelijk, maar hij heeft ook geen gelijk. Nee, hij heeft geen gelijk. Kijk, want hij, hij doet het voorkomen dat wij ter kwader trouw zijn. Dat zijn we niet. Als wij zeggen dat we 200.000 euro investeren... Ik kan het nog praktischer maken. Wat verdien ik met deze film? Ik verdien 90.000 euro. Daar werk ik 2,5 jaar voor. Van die 90.000 investeer ik nog een deel. Dat is geen... Geen vetpot, hoor. Ik zet niet uh, de Rotterdammers hun geld uit hun zak Meneer Molenaar, gaat u het tegenwoordig als dit in de gemeenteraad aan de orde komt? Dat... Zegt u dan nee? Dat gaan we absoluut niet doen? Ja, even nog uh, een reactie. U kunt niet zeggen... ik investeer wel 200.000, nu moeten jullie nog. Nee, nee, maar u dat, bent, zei, dat zegt het. U bent een commercieel investeerder, dus het ja. is doodnormaal dat u ja. investeert. Nee, in nee dat daar ben ik met u eens. Meneer Molenaar, gaat u uh, dit in de gemeenteraad aan de orde stellen... en als het op een stemming aankomt, gaat u dan met z'n allen tegenstemmen naar Rotterdam? Ik denk niet dat het nodig is, want... Uh, ik ben niet de enige die uh, uh, waarbij deze brief echt als een bom is ingeslagen. <laughs> en het, het is echt heel erg jammer. Want ik wil graag in de goede trouw van meneer de Jong zoeken. Maar dan moet hij wel één stap in, uh, in de richting van Rotterdam maken. En dat is te beginnen gewoon met excuses dus, uh, aan te bieden. Van zo'n brief schrijf je niet aan onze gemeente. En dan kunnen we verder praten. Maar. Uh, het is echt teleurstellend dat dat niet gebeurt. Hè, voor... Meneer de Jong, u heeft nu de mogelijkheid om een vijf seconden... uw excuses aan nee, te doen. Nee, dat doe ik absoluut niet. Het is Dank een hele fatsoenlijke brief. Regisseur A. de Jong en Anton Molenaar van Leefbaar Rotterdam... voor dit debat. Wat biedt de buis vanavond? Nou, een film. Team America World Police. Dat is een poppenanimatie ja, ja, over de war on terror... die Amerika sinds een aantal jaren voert. Controversieel, niet alleen vanwege het onderwerp... maar ook omdat hij gemaakt is door de bedenkers... van de tekenfilmserie South Park... Of die net zo hilarisch wordt, is de vraag. Te zien om half negen op RTL 7. Homo's uit de kast met Arie Boomsma. Om tien voor half tien op Nederland 3. Met voetbal en Homo's in het voetbal. En aan de volkskrant vanochtend een groot nummer over het programma Nederland van Boven. 1,2 miljoen kijkers smillen daar wekelijks van. Kunt u zelf checken om vijf voor half elf op Nederland 1 wat u daarvan vindt. Lunch met Jurgen van den Berg. Op de gastenlijst uh, Abu Taleb. Die gaat een kolom schrijven in de metro. En Henk Hagoort, de grote baas van de publieke omroep... reageert op die plannen van de VVD om naar twee netten te gaan. Dank je wel. Tot zometeen. Surf naar de gids.fm En ik ben er morgen weer. 16.000 Nederlanders worden per jaar vermist. En sindsdien is niets meer van haar vernomen. Vermist. Een grootschalige zoekactie leverde niets op. De meesten komen snel terug, anderen nooit. Ja, mijn man die uh, zei al heel vlug...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 Bespaar ook op uw accountantskosten bij Gertjan van Witte Loostuin, Cubus Rotterdam. Dit is Radio 1.